9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron is blij dat Schotland heeft gekozen... om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven horen. Hij zei in een reactie dat zijn hart zou zijn gebroken... als het Koninkrijk uiteen was gevallen. Volgens Cameron is het nu tijd om weer bij elkaar te komen... en de blik te richten op de toekomst. Vanochtend werd duidelijk dat Schotland niet onafhankelijk wordt. Zo'n 55 van de Schotten stemde tegen afscheiding. De Schotse premier Salmond erkende de nederlaag... en riep iedereen op de uitslag te respecteren. Hij bedankte de 1,6 miljoen Schotten... die wel voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk stemde. Het aantal overvallen op winkels is historisch laag. In de eerste acht maanden van dit jaar werden 21% minder winkels overvallen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden er ruim 230 winkeliers slachtoffer van een beroving. Vier jaar geleden was dat aantal nog twee keer zo hoog. Volgens Detailhandel Nederland komt de daling door een intensievere samenwerking tussen politie en winkeliers. Ook geven ondernemers meer uit aan het voorkomen van overvallen. De A12 is bij Harmelen in beide richtingen anderhalf uur afgesloten geweest... omdat de man dreigde van een viaduct te springen. De politie legde daarom het verkeer stil. Hulpverleners probeerden de man op andere gedachten te brengen. De brandweer had een speciaal team ingeschakeld. Rond acht uur werd de man gearresteerd. De snelweg bij Harmelen is in beide richtingen weer open... maar door de afsluiting op de A12 ontstonden lange files... en volgens de politie zullen die langzaam oplossen.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 Het weer in het oosten en noordoosten kans op buien. In de rest van het land is overwegend droog, eerst nog bewolkt en wat mist. In de loop van de ochtend zonnige periode, maar ook een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot 24 graden. In het weekend af en toe buien, maar ook geregeld zon. Wel iets lagere temperaturen. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. In de Randstad op de A1 voor amsterdam voor brug 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar verknopend in Bad Oeverdorp 3. Op de A9 richting Amstelveen bij Bad Oeverdorp 3 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag 3 kilometer voor Delft zuid De spitstrook kan niet open vanwege de mist. De A15 Rotterdam-Gorkum bij West Sliedrecht-West 8 kilometer vanaf Hendrik de Wambacht. Op de A16 Rotterdam-Breda is bij rotterdam Feyenoord de parallelbaan dicht na een ongeluk. Verder richting Breda, ongeluk bij de Drecht Tunnel. Twee rijstrokken zijn dicht, er staat 3 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, van knooppunt Leinpolderplein, 3 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 3 kilometer, vanaf knooppunt Debrechtseplein. A27, Utrecht-Gorkum, tussen Everdingen en Noordeloos, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 When you're laughing, when you're laughing, yes, the sun come shining through. Scientific And be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 de Green River Jazzband met Static Strut Een op en top Nederlandse Jazzband die uh, volgens mij in de jaren tachtig zijn hoogtepunt beleefde en um, koos jij. Hoe lang heb je daarin gespeeld? Ik heb er acht jaar in gespeeld na, na uh, Bob Wulfers die heeft uh, in de 70-jaren ook daar grote successen mee behaald. <laughs> ja, maar een goede band, goede echte. Uh, ja, zeker. Ja, ja. Stond als een huis. Um, jij hebt nu gekozen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 Kiss me sweet and we'll go Flying high in birdland, high in the sky I Ba ba do.